8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Nieuwe hoop voor cultuursector, rode kmerleiders voor Cambodja-tribunaal... en ernstige voetbalrellen in Argentinië. VVD, CDA en PVV willen een theatergezelschap behouden... en een aantal muziekgezelschappen tegemoetkomen. Vandaag willen ze daarvoor tijdens het cultuurdebat... in de Tweede Kamer moties presenteren. Ze vinden dat het Friese theatergezelschap Triater moet blijven bestaan... omdat het optreedt in de Friese taal en dat het Tweede Rijkstaal is. Andere gezelschappen krijgen als het aan de fracties ligt minder geld dan nu, maar miljoenen meer dan het kabinet wil. Dat geldt voor Opera Zuid in Limburg en het Gelders Orkest, het Orkest van het Oosten, het Brabants Orkest, het Limburg Symfonieorkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Residentieorkest in Den Haag. De extra miljoenen worden niet gehaald uit de cultuurbegroting, zeggen VVD, CDA en PVV. Waar het geld dan wel vandaan komt is nog niet duidelijk. Op het Spui in het centrum van Den Haag zijn vannacht honderden deelnemers aan de Mars der Beschaving aangekomen. Ze waren gisteravond om acht uur uit Rotterdam vertrokken. Vandaag doen ze mee aan een manifestatie op het Malieveld. Die duurt tot half vier, omdat dan het Kamerdebat over de cultuurbezuinigingen begint. De mars ter beschaving begon vrijdag op de Schelling. De actie kreeg steun van de oppositie, maar wekte ergernis bij de regeringspartijen... omdat de naam zou suggereren dat voorstanders van bezuiniging op de cultuur onbeschaafd zijn. In Cambodja is het proces begonnen tegen de belangrijkste vier overlevende leiders van de Rode Kmer. Ze werden vanochtend voorgeleid. Hun zaken worden voorlopig nog niet inhoudelijk behandeld. Belangrijkste verdachte is Nuanchea, de ideoloog en tweede man van het regime van Pol Pot. Nuonchea, die broeder nummer twee werd genoemd, wordt verdedigd door de Nederlandse advocaten Victor Koppen en Michiel Pestman. Tot nu toe was alleen de zaak van Kambaas Doik behandeld. Hij kreeg een gevangenisstraf van 35 jaar. De vier die nu terecht staan stonden veel hoger in de hiërarchie. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van bijna 2 miljoen Cambodjanen tijdens het regime van de Rode Kmer in de jaren 75 tot 79.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 Boko Haram wil dat moslims breken met de moderne samenleving. De groep heeft de laatste tijd al meer aanslagen gepleegd. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn minstens 25 mensen gewond geraakt bij voetbalrellen. Die rellen braken uit in en buiten het stadion van de voetbalclub River Plate, die gisteren voor het eerst in zijn 110-jarig bestaan uit de hoogste divisie van Argentinië degradeerde. In het stadion bekogelden en belaagden de fans de spelers. Buiten gingen ze de politie te lijf en richtten ze vernielingen aan. De politie schoot met rubberkogels en traangas. En ook waren er man-tegen-man gevechten. De fans zijn woedend dat hun club met een roemrijk verleden is gedegradeerd. River Plate was 33 keer kampioen van Argentinië, won twee keer de Copa Libertadores en één keer de Wereldbeker. En de club bracht tal van wereldsterren voort, onder Widi Stefano, Daniel Passarella en Gabriel Batistua. Het weer nog zonnig en warm vandaag. Middagtemperatuur 25 graden op de Wadden tot ruim 30 in het zuidoosten. Morgen opnieuw tropisch warm, maar later op de dag stevige onweersbuien. En de dagen daarna aanmerkelijk koeler. Middagtemperatuur rond 21 graden. ANWB ah, verkeersinformatie. Het is een redelijk normale ochtendspits. In totaal staat er 150 kilometer file. De meeste vertraging is er aan de noordkant van Rotterdam... door een ongeluk met een vrachtwagen op de a 13 het gebeurde richting Den Haag bij de afrit Berkel en Rode Reis. Er staat daar twee kilometer file. De rechte rijstrook en de afrit is daar dicht. Loopt daardoor vooral vast op de A20 in beide richtingen. Staat voorknopend Kleinpolderplein, Polderplein 5 kilometer. Helders zijn een paar problemen op de A2. Dat is in het zuiden van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Echt en Wessem 7 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. En de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er staat voorknopend Everdingen 8 kilometer.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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het dreigende arbeidsmarkttekort treft ook uw organisatie. Als u nu geen maatregelen neemt, komt de continuïteit van uw bedrijf in gevaar. Meer mensen met pensioen en minder gekwalificeerde mensen beschikbaar... op momenten waarop u zo hard nodig heeft. De personeelsproblemen van morgen lost Mercer vandaag voor u op.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 en Marcel Oosten. Goedemorgen in Cambodja staan vandaag rode kmerleiders voor de rechter. Ook onder hen ook broeder nummer 2 We staan zo stil bij het overlijden van een van de beste keepers ooit... Jan van Beveren. En de EHEC-bacterie is terug, net als de kiemgroenten. Ja, er steekt weer de kop op in Europa, dit keer in Frankrijk. In de omgeving van Bordeaux zijn dit weekend zeven mensen in het ziekenhuis opgenomen met de bacterie. Wij praten erover met correspondent Frank Renaud. Frank, is het bekend hoe die mensen dan besmet zijn geraakt? Ja, waarschijnlijk wel. Een paar weken geleden was er namelijk een dorpsfeest... op een school in de buurt van Bordeaux. En de bezoekers van dat feest hebben een soep gegeten op dat feest. En die soep was versierd met verschillende kiemzaden... die van mosterd, van rucola-salade en ook venegriek kiemen. En het voorlopige onderzoek heeft tot nu toe aangetoond... dat die drie soorten kiemen de bacterie hebben verspreid. Ook de afkomst zou inmiddels duidelijk zijn... dat is het Britse bedrijf Thomson Morgan. Maar die zeggen weer, de Britten, dat zij niet verantwoordelijk zijn... want de aanwezigheid van de bacterie die zou veroorzaakt zijn... In Frankrijk door de manier waarop afnemers de zaden zouden hebben laten ontkiemen. Frank, zijn ze er net zo ernstig aan toe als sommigen in Duitsland... die toch ook met nierfalen te maken hebben gehad... en allerlei andere lichamelijke problemen? Er wordt hier niet al te veel mededeling gedaan over wat de klachten precies zijn. We weten dat de mensen zijn opgenomen met ernstige buikklachten inderdaad, en nierproblemen. En we weten van één vrouw die er zeer slecht aan toe is. Een 78-jarige vrouw die zelfs niet meer aanspreekbaar was. Want zij is de enige die ze niet hebben kunnen vragen of ze op dat betreffende feestje ook die kiemzaden heeft gegeten. Dus zij is er echt slecht aan toe. En is het dan bekend, Frank, of het om dezelfde bacterie gaat als toen in Duitsland? Nou, de minister van gezondheid Xavier Bertrand die was gisteren in Bordeaux die was op bezoek bij die zeven zieke mensen en die zei het is 99% zeker dat het om dezelfde E. coli darmbacterie gaat als die de afgelopen weken tientallen slachtoffers heeft met name in Duitsland hè. En de minister riep de Frans ook op om geen kiemzaden meer te eten en ook zeer waakzaam te zijn. Nou, de cas plutôt que de passer à côté d'un certain nombre de cas. Minister gewoon riep de bevolking dus op zich te melden als ze gezondheidsklachten hebben. Want je kunt beter een keer te veel alarm slaan dan niet alarm slaan. En dat we een geval missen, aldus de minister. Melden dus, vooral vertellen. Verder maatregelen genomen gaan de bedrijven op slot? Bedrijven gaan nog niet op slot, want die kiemzaden... zeggen de Fransen, komen dus uit Engeland. Maar daar zijn de Engelsen weer boos over, zoals ze zeiden. Hè. De Franse regering heeft wel besloten om die drie kiemzaden... waar we het over hebben, hè, en van dat Britse bedrijf... en Morgan om die in Frankrijk uit de handel te nemen. De artsen in Bordeaux zijn bovendien met een nieuwe behandeling begonnen. Want het medicijn dat mensen hier nu krijgen... dat is hetzelfde medicijn dat in Duitsland... pas in een heel laat stadium van de ziekte werd toegediend. En in Bordeaux hebben ze nou besloten om dat medicijn al heel snel... eigenlijk meteen te geven als die mensen in het ziekenhuis komen... En en de resultaten daarvan, zeggen de artsen, zijn hoopgevend. Ja. En, en Frank, weet jij hoe de tuinbouwsector in Frankrijk reageert? Er ontstaat er alweer lichte paniek, omdat er misschien weer grenzen dichtgaan? Daar is nog geen paniek over. Het, het nieuws is natuurlijk ook nog redelijk vers wat dat betreft. En er is natuurlijk ook het idee dat het uit Engeland komt. Dus wat, wat de Franse tuin voorlopig zou vrijpleiten ook. Frank Renaud vanuit Parijs over de EHEC-bacterie en de kiemgroenten. Het heeft lang geduurd, maar eh, vandaag begint in Cambodja... het proces tegen de laatste vier voormalige leiders van de Rode Khmer. Ze waren in de jaren 70 betrokken bij de Killing Fields... waarbij zo'n 1,7 miljoen Cambodjanen zijn vermoord. De belangrijkste verdachte is de 85-jarige Nguyen de tweede man tijdens het regime van Pol Pot. Correspondent Michel Maas, vertel eens wie zijn die andere drie... Uh, de andere drie, dat zijn uh, uh, Ing Sari, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken en ook vicepremier. En zijn vrouw, die was minister van Sociale Zaken. En ook oud-president Kyeu Sampan, die ook terecht. Maar Nguan Jaya is veruit de belangrijkste, want die was niet alleen broeder nummer twee, dus de absolute rechterhand van uh, dictator Pol Pot. Maar hij, schijnt, hij wordt er ook uh, verantwoordelijk voor gehouden, voor het ontwerpen van het regime. Het uh, radicale uh, communistische regime waarbij alle mensen uit de steden werden verdreven... scholen werden gesloten, geld werd afgeschaft en kerken werden afgeschaft. En al die mensen die uit de stad, het platteland werden opgejaagd... daar zijn er dus zo'n 2 miljoen van om het leven gekomen. En hoe luidt de aanklacht tegen deze vier, Michel? Nou, de aanklacht uh, dat begint met genocide en verder misdaden tegen de menselijkheid. Uh, moord, marteling... Ze worden dus verantwoordelijk gehouden voor, voor eigenlijk alles wat er uh, gebeurde tijdens, uh, tijdens die periode van 1975 tot 1979. En uh, die wij dan uh, vooral kennen onder de naam The Killing Field. Het is 30, 40 jaar geleden, maar kun je uh, zoveel decennia na die tijd al wel een normaal eerlijk proces tegen deze mensen voeren in Cambodja? Nou, er wordt alles aan gedaan om het zo normaal en eerlijk uh, te houden. Er zijn strikte richtlijnen van, uh, van de Verenigde Naties. Er is uh, enorm toezicht vanuit het buitenland. Uh, maar het, het blijft een gemengd tribunaal. Het is geen VN-tribunaal. Het is een gemengd tribunaal waarin uh, Cambodja uiteindelijk het laatste woord heeft. En uh, waar dat toe leidt, ja, dat zullen we moeten afwachten. Maar zoals ik zei, het, het toezicht is enorm. En de regels zijn heel strikt en dat leidt er ook toe dat het proces hoogstwaarschijnlijk heel lang gaat duren. Omdat het allemaal perfect volgens die regeltjes moet lopen. En meestal is de eerste dag van zo'n proces niet heel erg spannend. Is dat hier ook het geval? Nou, voorspeld wordt of op de agenda staan eigenlijk alleen maar procedurele kwesties. Uh, advocaten mogen hun bezwaren tegen het proces naar voren brengen. En verder wordt er bepaald uh, hoe het proces verder gaat verlopen. En het wordt pas bij de volgende ronde uh, wordt het voor de buitenwereld in ieder geval echt interessant... want dan komen de beklaagden zelf uitgebreid aan het woord. En dat zal waarschijnlijk augustus, misschien september zijn. Oké. Okay. Michel Maas, dankjewel. Hij was misschien wel de beste Nederlandse keeper ooit, Jan van Beveren. Maar hij speelde slechts 31 in talans. Gisteren overleed hij. Blikken zo duidelijk terug op het voetballeven van Van Beveren. Nu eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, bij Swaan. Zwaan. De A13 ten noorden van Rotterdam zijn voorlopig nog problemen. Want bij de afrit en Rode Reis staat 2 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Er is een aanhanger losgeschoten van die wagen. Die blokkeert de hele afrit. En daardoor loopt het vast op de ruit van Rotterdam. Met name op de A20. En in het zuiden van het land is een flink probleem op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Wessem 7 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara en Marcel Oosten. Het is kwart over acht. Wij gaan weer naar Mark Robin Vissen. Die is bij Hans Laroes een stukje verderop, hier in het gebouw. Um, volgens mij is het ontbijt inmiddels uh, achter de kiezen. Um, maar Robin, er komen vragen binnen van luisteraars op Twitter. En één, vond ik nog wel aardig, ook van een luisteraar... die vraagt of die Hans LaRouche moet blijven volgen op Twitter. Of die nog interessant is dan daarna. God, ja, dat is, dat is ook wat. Hans heeft toevallig net zijn apparaatje in, in de hand... met, met ook Twitter-reacties. Ja, iemand vraagt zich af of jij straks nog te volgen bent... en, en, en in hoeverre dat nog zin heeft. <lacht> <lacht> of het zin heeft, dat moet iedereen zelf weten. Maar ik heb al een poosje gezegd... nog tien dagen ben ik nog wel enigszins interessant, want hoofdrecteur. En toen kreeg ik een heleboel reacties van mensen die zeiden... maar het gaat niet om, uh, om die baan, het gaat om wat je te zeggen hebt. En ik hoop dat ik nog opvattingen blijf houden over bijvoorbeeld journalistiek... als ik hier weg ben. Zou die ook. ertoe doen. Ja, die ertoe doen. Dat mag iedereen dan zelf uitmaken. En als ik niet meer interessant ben, dan, word je, dan mag, mag iedereen mij ont, ontvolgen. Vind jij Twitter leuk? Ja, heel leuk. Ja, ik, heb, uh, ik ben een... Laat ik zeggen, ik denk anderhalf jaar na april voor jaar mee begonnen. Ik geloof dat er toen eerst helemaal niks van dat het belangrijk was. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. zag ik hoe ontzettend leuk het is om uh, direct contact te hebben met iedereen. En gewoon antwoord te kunnen geven op vragen. Het is echt heel leuk. Wij zitten, luisteraars, aan het bureau waar Hans Larousse altijd aan zit. Als hij die dienst heeft. Als hij zijn hoofdredacteur dienst, zo heet dat dan. Hè? Ja, hoofdredacteur op de vloer. Dus midden op de redactie. Ik weet dat niet, want ik ben hier bijna nooit. Nee, dat is ook maar goed ook. Want jij moet voortdurend op pad om verhalen te maken. Dus jij, jij wordt namens mij uitgezonden. Ja. <laughs> Vertel even, hoe ver ben je met je dienst van vandaag? Nou, die begint nog maar net. Uh, het is, nu gaat het gewoon de agenda van vandaag doornemen. Kijken wat we gaan doen. Wat gaan we doen? Uh, in ieder geval omroep en cultuur, bijvoorbeeld. Dat, oh, dat vind ik een interessant onderwerp. <laughs> dat dacht ik al, hè, ja. En ik zie dat er hier een reportage uit Sudan op de agenda staat. Dat soort dingen. Uh, maar het is natuurlijk wel leuk als een uh, uitzending... bijvoorbeeld als je denkt aan vanavond 8 uur... Op, op dit moment nog helemaal niet vol zit. Want dat zou, dan wordt het namelijk een hele saaie dag als hij nu al vol zou zitten. Dus ik hou, ik hou wel van een beetje opwinding, nieuwswaardige opwinding in de rest van de dag. Ben jij nou de belangrijkste hoofdredacteur van Nederland? Nou, dat ga ik niet zeggen. Um, ik, ik denk dat er een heleboel hoofdredacteurs zijn die invloedrijk zijn. Maar de NOS is natuurlijk groot. En je merkt zo gauw iets op één alleen. 1 Dus de pagina staat bij NOS. Dan gaat iedereen erop reageren. Ja, dus we hebben wel een behoorlijk bereik. We zijn de grootste, dus we zullen wel in zekere zin eh, invloed hebben. Maar die invloed zit hem in het brengen van verhalen. En niet meer en niet minder. Hoe serieus neemt u uzelf eigenlijk, meneer Hans Larouis? <laughs> uh, ik neem mezelf heel serieus, maar met een glimlach. Want ik probeer een beetje te relativeren in die zin. Dat heb ik destijds in Haag gezegd, zeg ik nu ook. Als je een bepaalde baan hebt, dan moet je uh, je, je daar echt uh, ja, in het zweet voor werken op de goede manier. En je moet eigenlijk een beetje denken dat jij de enige bent die dat op dat moment heel goed kan doen. Tenminste, die ambitie moet je hebben. Je moet ook weten dat dat niet zo is, maar die ambitie moet je hebben. En je moet weten dat je een voorganger had en ook weer een opvolger zult hebben. Dus die relativiteit hoort er ook bij. Een beetje calvinistisch. Ja, ik kom uit Milburg. Het is hier geen feest, mensen. Het is hier geen feest, mensen. Je mag wel glimlachen, maar het is hier geen feest. Ik heb gisteren een beetje rondgebeld met uh, mensen die uh, denken jou te kennen. En er waren er twee, die vergeleken jou allebei met hetzelfde beest. Heb jij enig idee welk beest dat zou kunnen zijn? Ik heb geen idee. Ik hoop niet een buidelratje, maar dat ben ik heel benieuwd. Met een sphinx. Is het een beest? Oh, dat is meer Een dier. Dat is meer een mythisch figuur. Nee, maar dat, dat klopt wel, want ik kan heel goed glimlachen. Ik kan volgens mij heel rustig zijn. In, er zijn mensen die niet altijd uh, meteen... Uh denken dat ze precies weten wat ik wil. Dat komt omdat ik niet exact voorschrijf, behalve op sommige momenten als het echt moet, uh, hoe het gaat. Want ik hou er ook wel van dat mensen... Is dat zelf strategie? Is dat tactiek? Nee, dat is, nee, dat is geen strategie of tactiek. Dat is hoe ik denk dat het moet. Ik vind een hoofdfacteur uh, heeft wel wat te zeggen, maar uh, niet namens iedereen en voor iedereen. Mensen moeten gewoon zelf nadenken en ook zelf invullen. Zeer zelfbewust en niet te peilen... Bette gezegd. <laughs> ja, dat hangt er vanaf door, zeer zelfbewust, maar met de combinatie van wat ik dus straks zei, relativering. Ik denk dat ik verstand heb voor journalistiek, maar ik weet dat er een heleboel anderen zijn die dat ook hebben en dat ik naar hen moet luisteren. Dus uh, op die manier zit het. Ik denk dat uh, peilen, dat hangt een beetje vanaf mensen die mij kennen, zullen mij goed kunnen peilen. Zwakke plek, ijdel. Heb ik ook ergens gehoord. Nee, dat valt wel mee. Ik, uh, ik wil wel, maar laat ik zeggen, en dat is misschien niet calvinistisch. Ik wil wel in zekere zin gezien worden. Samen met alle anderen. Dat moet ook wat natuurlijk. Weet ja, je wat wij jammer, moeten ja. gaan doen? Zullen wij ons straks even bij Marcel en Lara laten zien? Als ze ons binnenlaten? Ja, maar... We zitten hier gewoon <laughs> om de hoek. Ja, dat weet ik wel, maar de studio is dicht. Hè, dus ja, ja kom maar binnen. We, we laten je binnen. We zijn binnen. welkom, Ah, dat is goed. Dan nou, komen we zo langs. Tot straks dan, hè? Tot jo, straks. Tot zo. Nou, tot zo dan. Ja, we hebben het weer over zware economische tijden. Hebben Die treffen uiteraard ook de markt. We hebben het dan over de echte markt, hè, de weekmarkt. Al klagen kooplieden van etenswaren wel beduidend minder... dan verkopers van bijvoorbeeld kleding en huishoudelijke artikelen. even Jeroen Schutijzer peilde de stemming op de markt van Beeldhoven. En dat is een van de genomineerden voor de titel Beste Markt van Nederland. Lekkere je mensen. Kom maar. Kom erbij. je lekker. Hoe gaat het met de handel? Ja, gaat prima nu. Het is voor ons een hele goede tijd. We hebben heel veel variatie, heel veel soorten fruit vooral. Besjes, aardbeien, abrikozen, frambozen, kersen. Merkt u niks van een crisis? Een beetje wel, tuurlijk. Iedereen merkt dat wel. We proberen ook een beetje in te spelen op de crisis. Je probeert uh, toch goede spullen te verkopen tegen uh, een zo goedkoop mogelijke prijs. Loopt u wel eens in supermarkten rond dat u denkt van... nou? Ik moet naar beneden met mijn prijzen. Nee, als ik, ik loop wel eens in de supermarkt rond. Maar dan denk ik eigenlijk voornamelijk van, nou, wat ligt hier allemaal? Ik vind vooral de kwaliteit heel slecht. Peren die op een gegeven moment uh, buikziek zijn. Dat betekent dat ze bruin zijn van binnen, van buiten, mooi. Die liggen daar nog wel in de supermarkt. Maar die zou, dat haal ik niet in mijn hoofd om die nog in te kopen. Laat je niet flessen, koop hier je kessen. En meloen loen om te Kom erbij. Mevrouw, misschien wordt dit wel de beste markt van Nederland. Dat zou zomaar kunnen. Vindt u dat terecht? Tuurlijk. Het is mijn markt. Wat vindt... Met zo'n Italiaans tentje bijvoorbeeld. Waar vind je dat nou? Zulke lekkere dingen. Hoop zelf gemaakt. Nou, dat is een fan hoor. Ja, dat hoor ik. Ja, <laughs> ja dat blijkt wel. Hè. Die mevrouw is echt de, de trouw van het eerste uur. Cipolline, wat is dat? Dat zijn uitjes. Heel erg lekker. Maar, heel erg lekker. Ja, alles wat uit Italië komt is heel erg lekker. Joh. Het land van Berlusconi. Ja, helaas zijn ze ook een beetje dom. Maar als ze maar verstand voor lekker eten hebben, dan is het al helemaal in orde. Het zijn economisch zware tijden. Ik merk het niet. Mijn omzet blijft le gewoon lekker netjes op peil. En uh, gewoon zorgen dat je goede spullen verkoopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Stofzuige zakken. Een ja. Ja, iets als ze nodig hebben, inderdaad. Tafelzeil, doekjes, slangen, borstels. We willen toch allemaal het huis schoon houden En ja, daar probeer ik een beetje op in te spelen. Er zijn best wel collega's die het heel slecht hebben, ja. Er zijn bepaalde branches wat gewoon heel moeilijk is, wat vroeger heel hot was. En nu gewoon minder is. En dat zijn bijvoorbeeld stoffen. Uh, ja, dat zijn natuurlijk artikelen wat je natuurlijk kleding zelf maakt. Dat is tegenwoordig niet meer.. Uh, uh, ja, dat is niet voor hem te goedkoop. Dan moet je het leuk vinden, maar niet meer voor de, de... Misschien zijn die stofjes wel te duur geworden. Nou, dat twijfel ik aan. De stoffen zijn juist heel goedkoop. Daarom kunnen ze het niet redden. De metersprijzen voor stof wat tegenwoordig gereed is gewoon absurd. Dus het is zo spotgoedkoop. Maar mensen ze hebben daar geen tijd meer om het te maken of geen zin meer. En dat is zonde. Wij mogen helemaal niet mopperen. Wij hebben het ha hartstikke druk. Een goede markt hier. Want er zijn heel veel winkeliers die uh, klagen steen en benen. Ja, ik, uh, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant legt het ook wel een beetje aan hunzelf, natuurlijk. We moeten wel wat van maken. Kijk maar om je heen. De ene stal ziet er mooier uit dan de ander. En je moet er wel wat voor doen natuurlijk. Stilzit is achteruit gaan. Wij zijn de enige in Nederland met, in aardappelen met een verkoopwagen. Dat heeft niemand. We hebben sinds anderhalf jaar deze verkoopwagen. Ik denk dat dus om, onze omzet uh, wel 10% gestegen is. Er liggen bulten met aardappels, allemaal soorten. Vroeger had je vijf soorten aardappels. We hebben zoete aardappels, twee soorten. Noem maar op. Is dit nou een voorbeeld van een moderne ondernemer? Dit is een moderne ondernemer, ja. We hebben alles gemoderniseerd. <laughs> en u moet nog even mee. Ik moet nog een jaartje of dertig jaar. Uh, nog één vraagje. Mijn kinderen houden helemaal niet van piepers. Hoe moet ik dat nou verhelpen? Nou, dan moet je gewoon een ander soort aardappel nemen. Ik vrees dat dat weinig uitmaakt. Nee, als jij je kinderen deze aardappels geeft, opperdouzen, die zal ik je nu even meegeven. Dan gaan jouw kinderen aardappels eten, dat beloof ik je. En als het niet zo is, krijg je een jaar lang gratis aardappelen. Oh, nou ja, eigenlijk mag dat niet, hè? Natuurlijk van de NOS, maar. Nou, kom maar op. Stuur ze maar naar mij toe. Zo is dat. De marktverkoper zit wel. De drie genomineerden voor de beste markt van Nederland worden later vandaag bekend. U leest dat dan op nos.nl. Dan naar Jan van Beveren. Volgens sommigen was hij de beste keeper die we ooit hebben gehad in Nederland. Toch heeft hij nooit tijdens een eindronde van het EK of het WK het doel van Oranje verdedigd. Van Beveren, oudkeeper van onder andere Sparta en PSV, overleed gisteren op 63-jarige leeftijd in Amerika. Joop Niesen, oud hoofdredacteur van Voetbal International. Goedemorgen. Goedemorgen. We spreken met u omdat u in 1969 een film heeft gemaakt over Van Beveren. De laatste man. Ja, um, is hij inderdaad de beste keeper die we ooit hebben gehad in Nederland? Ja, dat is natuurlijk in zoverre moeilijk omdat de omstandigheden in het voetbal totaal zijn gewijzigd. Het, het voetbal is van karakter veranderd. Het, het is sneller geworden. Maar de intrinsieke kracht die Van Beveren had, ja, die zie je eigenlijk op dit moment zelden of nooit. Kunt u eens vertellen voor uh, misschien wat jongeren, mensen die luisteren, die Van Beveren niet hebben gezien, niet ja. hebben zien keepen, wat dat was, wat dat hem zo, zo goed maakte? Ja, een hele reeks van uh, eigenschappen had hij. Uh, had, bijvoorbeeld had hij zijn lengte mee. Hij was uh, 1,90 meter. Dat was een, een prima lengte voor een keeper in die tijd. Uh, want eigenlijk waren de keepers, als ze 1,82, 1,83 waren, waren ze al groot. Dat uh, vond men toen. Maar hij was heel erg uh, goed. Uh, behalve uh, wat betreft die lengte. Zijn sprongkracht was enorm. Uh, zijn techniek, de techniek van het vangen, de techniek van het stompen, de techniek van het vallen. Het zich in de Ruimte bewegen, dat was ook uh, fenomenaal. Hij was tweebenig, hij was tweehandig bovendien. Zijn en hij was, ondanks zijn lengte, behoorlijk atletisch en, en zeer, bewegelijk? Hè? Zeer atletisch. En uh, zijn reflectie, ja, dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Want, uh ja, dat heb ik eerlijk gezegd later niet meer gezien zo. Ja. Ik was nog maar een jongetje meneer die ze, äh, toe, toen ik hem zag spelen was altijd heel stijlvol. Ja. Meestal hebben dat soort stijlvolle keepers dan ook nog wel ergens een punt waar ze dan niet zo goed in zijn. Bijvoorbeeld in het uitlopen of zo. Hoe zat dat bij hem? Ja, dat is een beetje wat het etiket dat aan hem gehangen is toen het WK 1974 eraan kwam. Want uh, ja, Michels die koos toen voor Jan Jongbloed. Dat was zogenaamd een uh, meevoetballende keeper. Dat was trouwens ja. ook wel zo. Uh, maar ja, Jan van Bever was dat ook. Die, uh, die, die kwam wel degelijk uit, uh, uh, uit de goal. Hij, uh, in die film die wij gemaakt hebben, de, de laatste man, in uh, 69, 70 zo'n beetje. Uh, ja, dan zie je hem herhaaldelijk. Ik zie hem ver uit de goal komen. Ballen, onderscheppen, ongelooflijk uh, veel druk ook. En, en, en in wedstrijden die dat toch uh, ook uh, toe deden. En, ja, hij, uh, hij was zo goed bijvoorbeeld in de wedstrijd uh, op Wembley. Tegen Engeland, de wedstrijd die 0-0 eindigde, dat Gordon Banks, de, de Engelse keeper die toen doorging voor de beste ter wereld, die heeft hem na afloop zijn keeperstrui aangeboden en gezegd, ja, dit heb ik nog nooit gezien. Jij mag hem hebben en Jan die heeft nog een paar jaar in die trui van Banks bij PSV gekiept. Prachtig, hè? Ja. Uh, nou zijn keepers vaak eigenzinnig. En dat uh, was ja. van Beveren zeker. Wij hoorden vanochtend Willy van der Kerkhof zeggen... hij was eigenwijs. Was dat de reden dat hij uiteindelijk... Ja, niet meer voor het Nederlands Elftal wilde uitkomen? Nou ja, hij wilde, hij wilde wel voor het Nederlands Elftal uitkomen. Ja, uiteindelijk natuurlijk niet. Want toen was er uh, intussen veel gebeurd. Maar uh, kijk... Uh, Jan van Bever was inderdaad eigenzinnig, had een eigen mening. Uh, vond op een gegeven moment uh, toen de Ajax-hegemonie zo'n beetje voorbij was. en PSV uh, de prominente club uh, ging worden. Ja, toen vond hij dat hij ook een recht van spreken had. En uh, niet alleen maar uh, wat hij uh, toen zo'n beetje de, zo de Ajax-kliek noemde. Want vergeet niet, hij is uh, min of meer door het Amsterdamse uit het uh, Nederlands zelf te verdwenen. Uh, ook al in 1970. Was het uh, was het mis, hè. De, toen was uh, de kwalificatie voor, voor Mexico mm -hmm. aan de orde. En uh, ja, toen kreeg uh, Cruijff, die, die, die had toen een schoenenzaak samen met zijn vrouw uh, in Amsterdam. En uh, voor, voor een cruciale wedstrijd, uh, Nederland-Bulgarije, die in 1-1 eindigde, uh, kwam Cruijff, uh, ja een dag later uh, op. Opdraven, ja, dat, dat waren dingen, daar kon Jan van Beveren niet tegen. En, uh, ja, Kessler die heeft uh, Kruijf ook trouwens in die wedstrijd niet opgesteld. En aangezien we één puntje tekort kwamen voor de kwalificatie toen, uh, van 1970, was dat de, het eerste WK-toernooi, het eerste grote podium waar ook Jan van Beveren had kunnen schitteren. Dat, uh, ja, dat viel al weg. Ja. Joop Niese, dank dat u uh, uw verhaal over Jan van Beveren met ons wilde delen.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 Protest in Den Haag voor aanvang debat cultuurbezuinigingen en nu ook zieken in Frankrijk door EHEC-bacterie. Het is 1 over half 9. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Wereldomroep zendt live uit vanaf het plein in Den Haag om aandacht te vragen voor de aangekondigde bezuinigingen op media en cultuur. In de kabinetsplannen wordt de Wereldomroep met de ruim twee derde gekort. De kamerfracties van de VVD, CDA en PVV willen een aantal plannen van het kabinet aanpassen. Ze willen een Fries theatergezelschap behouden en minder bezuinigen op een aantal muziekgezelschappen. Waar het geld dan vandaan moet komen, dat is nog niet duidelijk. Dat kamerdebat begint vanmiddag om half vier en in de aanloop daarnaartoe is de Mars der Beschaving gehouden. Die begon vrijdag op Terschelling. Ter afsluiting liepen honderden mensen van Rotterdam naar Den Haag voor de manifestatie op het Maliveld. En de start was spectaculair. Uh, het gaat als volgt. We wachten eerst op Joost Konijn, die in zijn zelfgebouwde vliegtuig nu bijna overkomt. En als luchtsteun, daar gaat hij! Luchtsteun geeft naar Den Haag! Met alle drijven! In Frankrijk, in Bordeaux, zijn mensen ziek geworden door de EHEC-bacterie. En daarom adviseert minister Schippers om voorlopig sommige rauwe kiemsoorten niet te eten. Die bacterie zat vermoedelijk op kiemen van rucola, mosterd en fenegriek. Die worden bijna alleen gebruikt als garnering. Correspondent Frank Renaud. Nou, voorlopig onderzoek heeft aangetoond dat die drie soorten kiemen de bacterie hebben verspreid. Ook de afkomst zou inmiddels duidelijk zijn, dat is het Britse bedrijf Thompson Morgan. Maar die zeggen weer dat de aanwezigheid van de bacterie, die zou veroorzaakt zijn door de manier waarop afnemers van de zaden in Frankrijk ze zouden hebben laten ontkiemen. En onderzocht wordt of die zaden ook in Nederland zijn gebruikt. Rucola, mosterd en fenegreek zelf kunnen wel gewoon worden gegeten. In Marokko zijn duizenden mensen de straat opgegaan... vanwege de hervormingsplannen van koning Mohammed. Het waren zowel voor- als tegenstanders van die plannen. De koning wil een deel van zijn macht afstaan... aan een democratisch gekozen premier. En de Marokkanen mogen vrijdag in een referendum stemmen over de plannen. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires... zijn bij voetbalrellen zeker 25 mensen gewond geraakt. Die rellen braken uit nadat voetbalclub River Plate... voor het eerst in zijn 110-jarig bestaan degradeerde... uit de hoogste divisie. Spelers werden bekogeld en belaagd en supporters gingen met de politie op de vuist. River Plate was 33 keer Argentijns kampioen, won twee keer de Copa Libertadores en één keer de wereldbeker. Het Duitse eiland Helgoland, tientallen kilometers uit de kust boven de Waddenzee, wordt niet verbonden met het eilandje Dune. Dat is de uitkomst van een referendum onder de ruim duizend bewoners. Tot 1720 vormden die eilandjes in de Noordzee één eiland. Maar een stormvloed sloeg toen zoveel zand weg dat ze gescheiden raakten, los van elkaar. Die nieuwe verbinding moest het toerisme en de economie weer een impuls geven. De burgemeester wil nu kijken naar een andere manier om land te winnen. Also we moeten kijken wat we im bestand der insel. We hebben Naturflächen op de insel, wie we die nutsen kunnen. Dat is de kortfristige weg. En de middelfristige kan bedeuten dat we om de Hauptinsel herum. waar we land gewinnen winnen. Helgoland is nog geen twee kilometer groot. en heeft een hoge roodgekleurde rotskust. en maar weinig strand. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Het wordt vandaag op veel plaatsen tropisch en drukkend warm met temperaturen rond 30 graden. Morgen wordt het nog iets warmer, maar dan neemt de kans op onweersbuien wel toe. Nou, op dit moment is het overal al zonnig en de temperatuur is verder gestegen naar 19 tot 21 graden. Nou, de ochtend ziet er verder ook zonnig uit en de temperatuur loopt verder op. Vanmiddag zien we maxima die uiteenlopen van een graad of 26 tot ruim 30 graden in het binnenland. Verder verandert er weinig aan het zonnige weerbeeld. De wind komt vandaag uit het Zuidoosten, is zwak tot matig, zo'n windkracht 2 tot 3. En aan de kusten op het IJsselmeer staat zo'n windkracht 4. Dan vanavond. Het is dan helder, het blijft nog lang warm. En komende nacht koelt het af naar een graad of 18. Morgen, dinsdag, dan wordt het dus nog wat warmer. Er is langs de westkust al kans op een buitje in de ochtend. In de rest van het land blijft het een groot deel van de dag droog. Pas in de avond trekken er stevige regen en onweersbuien over het land. En het wordt overdag plaatselijk 34 graden. Ah, de ANWB-verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits, 130 kilometer file staat er. De opvallende files staan onder meer in het zuiden op de A2... van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en Bessem, 8 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht... Aan de noordkant van Rotterdam zijn de hele ochtend al problemen op de A13 richting Den Haag. De afrit Berkel en Roderijs is goed deels dicht... omdat er een vrachtwagen een aanhanger heeft verloren. Die zit vast onder de vangrail. kan voorlopig niet worden verwijderd en ook de vangrail moet nog worden gerepareerd. Het betekent dat de A20 aan de noordkant vastloopt in beide richtingen. Voor Knopend Kleinpolderplein staat 5 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os viel na een ongeluk bij Ravenstein 5 kilometer.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 Goedemorgen, het is negen uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wimbledon gaat weer verder naar een dagje rust en dan komt zo ongeveer iedereen op de baan. Marcela Meiska, toch? Ja, iedereen kun je <laughs> wel zeggen. Uh, <laughs> dan is alle het 16 vrouwen. Ja, alle 16 vrouwen en alle 16 mannen, ja. Een ja. super maandag dus, waar, waar kijk je vooral naar uit? Nou, het, je, je kunt uh, eigenlijk niet kiezen, want er wordt uh, vandaag op zeven banen tegelijk gespeeld, dus behalve het Centercourt in baan 1. Uh, ook nog op de buitenbanen. dat dus is natuurlijk prachtig voor die ruim 30.000 toeschouwers die toch iedere dag weer uh, over Wimbleden wandelen. Dus heb je een ground ticket, dan kan je ook op een baan 12 of op een baan 18 of een baan 14 ook nog toppers zien uit de vierde ronde. Maar ja, de match of the day, ja, dan moet je toch naar het Centercourt kijken. En het is niet voor niets dat ze staan geprogrammeerd, want dat is de wedstrijd tussen de, de nummer 1 van de wereld, Rafael Nadal. En Juan Martín del Potro, die lange Argentijn uh, Grand Slam winnaar... bij de US Open twee jaar terug. Uh, daarna kreeg hij een polsblessure, viel hij wat terug... maar toch een hele gevaarlijke speler in het mannenveld. Dus uh, Rafael Nadal ja, die kan zijn borst nat maken. En uh, natuurlijk ook Murray tegen Casquer. Wat maakt dat wel aantrekkelijk? Ja, dat is uh, dan op diezelfde baan, het Centercourt, uh, de eerste partij. En uh, een, een, een partij met een verleden, uh, vier keer gespeeld, 2-2 in onderlinge ontmoetingen. Maar die laatste twee wedstrijden, dat waren niet zomaar wedstrijden. Dat waren wedstrijden bijvoorbeeld op Wimbledon. Een paar jaar terug, in dezelfde ronde, toen stond Murray 2-0 in sets achter. En won die een slopende vijfzetter. Vorig jaar speelden ze op Roland Garros tegen elkaar. In de derde ronde, of, uh, meen ik. Maar toen was het ook 2-0 in sets voor Gasquet. Murray won in 5. Mm -hmm. Dus het geeft aan dat ze heel dicht bij elkaar zitten. Gasquet is aan zijn beste seizoen bezig. Is weer terug op plaats 13. Murray is 4. Dus ik verwacht daar ook een hele spannende strijd. Dus eigenlijk kan het wel eens heel lang gaan duren vandaag op het centekort. Nou, dat uh, zou aardig zijn. En gisteren was het natuurlijk rustig, maar zo zei het al. Is dat fijn voor spelers of haalt het uh, juist de juiste spelers uit hun ritme? Ja, dat hangt er maar net vanaf um, hoe ze van de week hebben gespeeld. Om een voorbeeld te geven, Del Potro... Ja, die had een beetje pech dat hij steeds op een buitenbaan speelde. Uh, dus niet op het centerkort met het dak. En, en met de regen te maken kreeg. Dus hij heeft iedere dag wel iets gespeeld van zijn partijen. Hij zei van, nou, eigenlijk vind ik het wel lekker dat dagje rust. Um, andere spelers, ja, die hebben geluk gehad. Speelde op het centekort als het net regende met het dak daarboven. Uh, een Andy Murray bijvoorbeeld speelde vrijdag zijn laatste wedstrijden. Had twee dagen vrij. Nou ja, dan, dan word je misschien toch een beetje zenuwachtig. Een beetje rusteloos. Want je kijkt uit naar die volgende wedstrijd. Dus ja. het zal heel persoonlijk zijn per speler. Uh, of ze vermoeid zijn, of ze aan toe zijn. en of een dagje rust. Maar ik denk dat ze toch vandaag allemaal klaar zijn. En het weer is goed. Dus uh, dat valt ook weer mee. Dat is fijn. Dank je wel. Marcella Meske, we gaan het zien op de baan en horen van jou. Restaurateurs van chique restaurants liggen in de clinch met een website. De topwijnen van die restaurants zijn namelijk voor voortaan ook te koop op internet... en dan ook nog eens vele malen goedkoper. Vanavond komen de eigenaren van 24, 34 restaurants van de Alliance Gastronomique... bijeen voor crisisoverleg. De grote boosdoener is internetondernemer en aanbieder van de wijnen Gijs den Hollander. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom reageren die restaurants zo agressief op u? Ja, dat verbaast me eigenlijk ook in hele hoge mate... Maar laat ik eerst even vertellen wat Sterwijnen thuis uh, is. Ja. Um, wijnen kopen op internet is een absolute goede markt. Want het is natuurlijk heel fijn om wijn op internet te kopen. Want dan hoef je zelf niet meer met je dozen te gaan sjouwen. Alleen het probleem is, er zijn veel websites. En hoe weet je nou wat een goede, goede wijn is op een website? Ja. Nou, daarom hebben wij de wijnen gekozen van Ster restaurants. Die hebben mensen dan al geproefd, zou je denken? Die hebben mensen al geproefd. Of ze zijn uitgekozen door het sommelier... Uh, ...van een restaurant en de taak van een sommelier is uitstekende wijnen tegen lage prijzen in te kopen. En zodoende hebben wij gezegd, nou we laten de sommelier de keuze maken van ons assortiment van Sterwijnen Thuis. En dat betekent dat je op Sterwijn Thuis uh, echt alleen maar goede wijnen hebt tegen relatief lage prijzen. Want de laagste prijs, de laagste prijs van een wijn is 5,80 euro en is gewoon een uitstekende wijn. Ja, en daar zitten misschien wel de pijn van uh, de grote restaurants. Want het wordt pijnlijk duidelijk dat uh, het verschil in prijs nogal groot is. Als het uh, op uw site bekijkt en dan afrekent in het restaurant. Nou, ik vind dat zelf wel meevallen. Kijk, iedereen weet dat een restaurant geld moet verdienen. En het is logisch dat, uh, uh, dat er een marge zit op wijn. Uh, dat weet ook iedereen. Um, als je nu ziet op onze site, uh, als ik dat vergelijk met de prijzen in de restaurants... gaat dat drie of vier keer over de kop. Ja, En als u een kopje muntthee uh, bestelt, dan krijgt u ook een struik uit een, uit een kruidentuin ja. in heet water. Ja. En daar betaalt u vier euro voor. Ja, en dat doet goed. u ook niet moeilijk voor. Nee, dat, dat snap ik. Alleen hier is het verschil nog wat groter natuurlijk. Want het bedrag is groter. Maar, maar snap, de, denkt u dat het daaraan ligt? Dat daarom de, de sterrenrestaurants zo woest zijn en nu crisisoverleg houden? Nou, ik, nogmaals, ik, ik, ik begrijp het niet. Uh, sommige mensen zeggen, ja, ik kan mijn marge, wordt nu inzichtelijk. Dan denk ik, van, ja, als jij je marge niet kan verdedigen... dan heb je meer een probleem met jezelf dan met anderen. Maar ze vinden ook dat u meelift, hè, Op hun expertise, uh, zij hebben het uitgezocht... en u zet het dan vervolgens op internet, u snort die wijn ook op. Uh, is het al eerlijk wat u doet? Ja, het is zeker eerlijk. A, uh, juridisch uh, mag het. En B, we willen de restaurants ook meelaten profiteren van ons succes. En het is een succes. Uh, we laten ze ook financieel mee uh, profiteren. Daar hebben we een aantal voorstellen gedaan. En individuele restaurants zijn er heel enthousiast over. Maar een paar restaurants, en het zijn er maar een paar, die zeggen, ja, hier hebben we zo'n probleem mee. En dat is puur op emotionele grond. Want zij vinden het hun wijnen, terwijl dat helemaal niet hun wijnen zijn, het zijn de wijnen van Chateaus. Ja. Dat is ten eerste. En ten tweede, uh, wij laten de restaurants, ook van Sterwijnen thuis, uh, financieel mee profiteren. En we zien ook dat het een succes is. Want we hebben laatst een uh, klantonderzoek gedaan. Uh, nou, ik geloof dat 95% van alle klanten die besteld hebben... Ja. die gaan wederom bestellen. Omdat nogmaals de prijskwaliteit van de wijnen zo ongelooflijk goed is. Ja. Nou, dat zijn we duidelijk. Meneer Den Hollander, uh, internetondernemer en aanbieder van wijnen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Hartelijk dank. Zo dadelijk, niet iedereen is tegen de cultuur- en kunstbezuinigingen. Ook mensen uit de sector zelf. Ja, het is zo meer over horen. Eerst naar Wijnand Zwaan. Hoe verloopt de ochtendspits, Wijnand? Ja, vrij normaal, maar wel een paar opvallende zaken. Want in het zuiden van het land is veel vertraging op de A2... van Maastricht naar Eindhoven. Ja, het moet wel weer wat beter gaan. De rijstroken zijn weer vrij bij Wessem. Dus er stond een tijd lang een kapotte vrachtwagen. Er staat 8 kilometer file. Bij Rotterdam eh, gaat het nog niet zo goed. Op de A20 in beide richtingen flinke files voor het Kleinpolderplein. polderplein heeft te maken met... Op Opruimwerkzaamheden op de A13 bij Berkelein Roderijs. Nou, duren gewoon de hele spits. En een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat voor Ravenstein, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het cultuurbeleid van het kabinet. En de staatssecretaris heeft uh, die bezuinigingen aangekondigd. 200 miljoen euro minder voor de kunstinstellingen en theatergezelschappen. Lara zei het al, er zijn mensen uit de sector zelf die ook vinden dat het wel wat minder kan. Jaap Jong was jarenlang ambtenaar voor de kunsten in Rotterdam... en daarna directeur van brancheverenigingen voor theatergezelschappen en symfonieorkesten. Nu is hij met pensioen en hier te gast. Meneer Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Het is lastig om daar in het algemeen iets over te zeggen... maar kan uh, de culturele sector zomaar met 16, 17, 18 procent minder? Nou, het zijn meer procenten dan die 16... Nou, uh, 200 uh, van de bijna 1 miljard, van de 900 miljoen. Dat is iets meer. Maar, maar dat, ja, dat is iets, Het, iets het meer. valt vooral nou, goed, iets meer 120 op de podiumkunsten. Ja. Um, nou, je kunt zeggen dat wat er nu afgesneden gaat worden, zo ziet het in ieder geval naar uit, dat dat um, ons terugbrengt naar het niveau 2000. Wat er in 2001 bijgekomen is in de omvang van instellingen, dat gaat er zo te zien nu weer af. En um, dus de vraag is: was het toen heel erg slecht? Ja, ik wou net zeggen, dat zegt me dan nog niks. Nee. Nou ja, toen hadden we ook een concertgebouworkest en een ja. residentieorkest. En Toneelgroep de Appel en Toneelgroep Amsterdam en uh, Orkater. Dus uh, wat er daarna bijgekomen is, is mede te danken aan het feit dat het kunstvakonderwijs enorm gegroeid is. En heel veel mensen uh, aflevert. En die willen allemaal een plek onder de zon. En dat moet allemaal betaald worden. Uh, ja. Mm -hmm. Ja, het is mensenwerk, dus dat kost geld. Ja, die groei, um, daarover um, hoor je eigenlijk de kunstsector niet zo. Het enige wat je hoort vanuit de kunstsector is dus een kaalslag. Het is het nekschot voor kunst en cultuur. U zegt dus dat is niet zo. Hoeft niet zo te zijn. Nou, dat, dat je het niet uit de kunstsector zelf hoort, is niet helemaal waar. Als je goed kijkt, dan zie je dat er in de loop der jaren rapporten zijn geschreven. In 2005 onder andere door Hedy Dancona en in 2003 door een voormalig orkestdirecteur, Hans Hierk, waarin een groot aantal problemen worden weergegeven. En Hedy Dancona schreef al, er is te veel. En er is te veel van hetzelfde. Mm -hmm. En er is versnippering. En um, dat heeft allemaal gevolgen gehad op de markt. Met een enorme concurrentiestrijd. Waardoor um, mensen die wat produceren... ook vaak hun product niet meer kwijt kunnen op de markt. Nou, dat gaat in de komende tijd nog erger worden. Maar de aanwas is, aan. is er nog steeds. De opleidingen blijven studenten afleiden. Absoluut, ja. want daar gebeurt niks. Uh, ondanks dat er al vaak geroepen is... De, het kunstvakonderwijs leidt niet op voor de beroepspraktijk of onvoldoende. En ze leveren veel te veel mensen op. Uh, dat gaat gewoon door, vrijheid van onderwijs. En aan de kant van de afnemers... en dat zijn de gemeentes met hun gemeentelijke theaters... daar gaat ook het een en ander gebeuren... En dat zal sowieso leiden tot een soort dichte deur voor een heleboel producties. Ja, even over dat hoeveelheid aan, aan, aan kunstenaars. We hebben er dus eigenlijk gewoon te veel, zegt u. U bent ook in Europa actief geweest. Valt Nederland erg uit de toon in dat opzicht dan? Nee hoor. Nee. Het is overal in Europa worden er heel veel uh, mensen opgeleid. In Engeland bijvoorbeeld heb je 600 opleidingen met het woord theater erin. Maar hoe komt dat dan? Want als mensen ook het vooruitzicht hebben dat ze de, hun brood niet in kunnen verdienen, waarom beginnen ze er dan aan? Passie. En een ambitie van... Uh... Ik dacht dat u zou zeggen talent. Nou ja, er zijn mensen, u ziet dat aan Idols en, en, en allerlei andere uh, dat soort programma's. Dat wekt een vraag op. Ja. Zo van, dat kan ik ook, dat wil ik ook. Ik wil ook op het podium staan. Nou ja, is, is dat wat van de scholen afkomt allemaal goed? Is, is het terecht dat er zoveel studenten zijn? Want dan zou je kunnen zeggen, van, dan moeten we dat ook laten bestaan. Want al dat talent moet dan toch een plek krijgen. In ieder geval ja, daar, daar kun je over twisten. Er is natuurlijk een hoop te doen over het hbo-onderwijs... en de financieringsstructuur die ertoe leidt... dat het profijtelijk is om mensen aan te nemen... CQ een diploma te geven. Daar bestaan hbo-instellingen deels van. Mm. En um, Dus die hele financieringsstructuur maakt het... Uh, profijtelijk voor organisaties om te zeggen... wij bieden allerlei soorten opleidingen aan. Ja, goed, maar bijvoorbeeld als we kijken naar theater... wat er ja. van het theater op de scholen afkomt. Is, is dat meer deels kwaliteit? Zit daar veel talent tussen? Ja, vergelijk het met het voetbal. Er is een heel grote amateursector... en die leveren mensen af aan het beroepsvoetbal. En van die grote groep jeugdige talenten... komt er misschien één keer in Ajax 1... Mm. Nu, de staatssecretaris Zelstra wil um, dat er meer ondernemerschap komt. Ze moeten ja. meer zichzelf bedruipen. Ze naar sponsoren. Heeft hij daar gelijk in? Is dat goed beleid? Kijk, wat er nu gebeurt, dat zit er al twintig jaar aan te komen. Brinkman heeft het al geroepen. Dancona heeft het geroepen. Van der Ploeg ja. heeft het geroepen. Um, het wordt te duur. En jullie zullen zelf meer geld moeten gaan verdienen. En je zult meer je op de markt moeten gaan richten. Um, daar, daar kan een hoop in gebeuren. En ik denk dat de, de sector er goed aan doet om te kijken naar wat er in Engeland is gebeurd nadat mevrouw Thatcher daar ongeveer de helft van het budget wegsneedt. Toen zijn de, is de Engelse kunstensector heel creatief geworden. En de neiging bestaat in sommige delen van de kunstsector om meer naar Duitsland te kijken, waar van oudsher heel veel geld beschikbaar is voor cultuur en vooral voor de werkgelegenheid in de cultuur. En waar eigenlijk geen discussie is over wel of niet subsidiëren. Ja, daar moet je dus ergens een middenweg vinden. En, en, en het snijden, zoveel geld daar weghalen op deze manier zoals Celstrat doet. Uh, Wat <coughs> dit is veel. Daarvan? En de manier waarop je het doet is meestens niet een erg slimme manier. Wat is het slechtste? Als je zegt ik wil ondernemerschap stimuleren, dan moet je dat ook doen. En dan moet je niet zeggen ik haal er een aantal weg aantal kunstinstellingen weg en de rest mag doorfunctioneren zoals ze doen. Want dan doe je niks aan het ondernemerschap. Nee. Dus dan zou je eigenlijk moeten zeggen: van ik haal overal wat weg en dwing ze op die dan manier moet je wel. om ondernemer te worden. Goed. Nou, te veel kunstenaars? We hebben we ook te veel journalisten? Vast wel. <lacht> ja, Jong, hartelijk dank voor uw komst okay. en uw uitleg. Het is uh, acht minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. En nu heeft het wellicht gemerkt uh, vanochtend. Um, het is de gewone laatste werkdag van hoofdredacteur Hans LaRouche van de NOS. Mark Robin Visser Hij heeft hem vanochtend vroeg uit zijn bed gehaald. Um, en als het goed is, zijn ze nu ergens hier in de buurt bij de studio? Mark Robin? Nou, ja, wij zijn, wij zijn verrassend dichtbij. <laughs> Wij zijn, ik ben nog nooit ik zo dicht je. bij jullie ik geweest. Ik voel je Ik voel jullie ook. Kom eens wat dichterbij. Ik krijg het er Durf helemaal je? warm van. Ja. Hans zit hier ook. Hans Leroux heeft net met gespitste oortjes zitten luisteren... naar het verhaal over de cultuurbezuinigingen. Niet het enige onderwerp dat vandaag speelt... want ook de omroepbezuinigingen komen vandaag aan de beurt. En daar ja. weet jij natuurlijk alles van. Uh, nou, op politiek niveau weet ik niet zo heel veel. Ik weet wel in grote lijnen wat de bedoeling is met de omroep. Uh, en ik vind het een beetje jammer dat er niet iets, uh, iets stevigers wordt, wordt bedacht dan, uh, dan nu. Wat, wat, wat zou iets stevigers zijn? Nou, ik vind dat je moet beginnen als je zo'n heel nieuw bestel tekent... bij te denken waar is zo'n omroep nou voor bedoeld, wat zijn de taken? En dan van daaruit uh, iets nieuws bouwen, want je hebt de tijd, 2015 en verder. In plaats van dat je denkt, nou, we hadden 21 omroepen... als we dat nu wat kleiner maken, dan wordt het er acht. Maar daarmee zeg je nog niks over wat je eigenlijk op die zenders en op die websites allemaal doet. Dus ik, ik zou iets meer van dat hebben gewild. Ja. Jij hebt mij helemaal gewonnen met een uitspraak die je enige tijd geleden hebt gedaan over de toekomst van Radio 1. Toen zei je: laat de NOS nou Radio 1 maken. Dat kan goedkoper en beter. Ja, nou, is dat, is dat in, een van de dingen die in dat idee past? Ja, want ik, ik, kijk, ik denk als je, als je dus voor grote bezuinigingen staat, dan is het domste wat je kan doen, is overal een klein stukje afhalen. He? Je moet dan echt durven om opnieuw te beginnen. Of in ieder geval uh, onbevangen naar de toekomst te kijken. Dan geldt voor mij, Nederland, of Radio 1. Dat is een nieuws- en sportzender. Dat is toevallig de taak die de NOS heeft. Kan ze heel goed samen met, met collega's van andere omroepen, programma's van de andere omroepen. Maar je kan een, veel, een, een nog aardiger en een efficiëntere zender maken, dus voor minder geld. Als je in het stroom leidt. en als je bijvoorbeeld de NOS uh, zo'n zo, zo zender laat doen, kan heel makkelijk. Zullen wij even bij de zender naar binnen gaan bij Marcel en Lara? Ik heb begrepen dat ze het goed vinden, dus ga, ja, maar, ga maar. Ik kom achter nou, je Heb vooruit. ik alvast een vraag, Hans? Want uh, we moeten bezuinigen. Dus wie moet eruit? Marcel of Lara? <lacht> zeg maar. <lacht> ja, kom nou maar eens binnen. Wat ik, is het toch ik een kringetje? Ik, ik denk dat... <lacht> Ik denk dat, maar dat hij het hoort wegens impertinente vragen. Heel goed, heel goed. Oh, de eruit er met hoor. die man. Ja. Welkom hier allebei. Mark Robin Visser en Hans Laroes. Hans, eerst maar eens even uh, uh, aan jou de vraag. Want het lijkt me zo raar om hier rond te lopen... en te weten dat het je laatste dag is. Hoe, hoe is dat voor je? B ben je aan het afronden? <lacht> ben je afscheid aan het nemen? Nou, kijk, wat ik, het, wat ik altijd heb gezegd... een uh, paar weken geleden, een paar maanden geleden... al toen ik afscheid ging nemen... is ik wil die laatste dagen echt helemaal gewoon op de vloer zijn. Dus niet langzaam ergens naartoe drijven... maar gewoon hier op de redactie de dagdienst doen en dan, uh, ik heb inmiddels begrepen... dat ik ergens om vier uur uh, word meegenomen en dan zie ik Ontvoert, wel... Ontvoerd, hè? Ja. ja. ja. Maar uh, laat ik zeggen, in het uh, harnas uh, ten onder, ja. <lacht> zelfs, zelfs ochtends <lacht> bij ons aanschuiven, leuk. Ja. Ja, hartstikke goed. Um, over radio ingesproken, Mark Robby, je vroeg het net al. Hoe moet uh, nieuwsradio eruit gaan zien in de toekomst? Want we worden natuurlijk in snelheid, want wat altijd de kracht was van radio... Natuurlijk misschien ja. niet ingehaald, maar wel geëvenaard. Zeker door het internet en Twitter. Jawel, maar ja, dat klopt. Kijk, Je zal nooit meer ergens eerder zijn als een journalistieke organisatie... want er is altijd wel iemand ja. met een mobieltje ergens. Dus je moet er anders op reageren. Dus je moet allerlei verbindingen leggen met mensen op Twitter... met mensen op, de, op, de, op, de, op, de, op Facebook op, op huis, wherever. Um, dat is volgens mij het leuke van de komende tijd. Namelijk wat ik dan die symbiose noem... tussen die ene of die ene groep met zijn mobieltje en de nieuwsorganisatie. En op dat punt kan je op radio ook een heleboel... je kan, je kan heel veel interactie hebben met, met, met, je, je, je, met je luisteraars... met je mede-nieuwsmakers, want dat is het eigenlijk. Um, en ik denk dat je daar in zekere zin ook... de, de, de extra spanning van de radio uh, mee kan opvoeren. Want live erbij zijn, in contact... Uh, van anderen horen wat zij te zeggen hebben. Niet wat ze vinden, maar wat ze te zeggen hebben. Wat ze weten, wat, uh, wat ze meemaken. Dat is volgens mij heel leuk. Er hm. is ook veel interactie vanochtend uh, <laughs> op ons weblog en uh, via Twitter. Er zijn heel wat vragen binnengekomen aan je. Uh, bijvoorbeeld, als je geen journalist geworden zou zijn... welk beroep zou je dan gekozen <laughs> hebben? Altijd een leuke vragen, hè? Ja, <laughs> Nou, ik denk niet dat ik het gekund had... maar wat ik gewild had is architect worden. Iets maken, iets ah. neerzetten... Uh, en dan niet een vierkante blok, maar iets, uh, iets dat ertoe toe doet, iets dat mooi is en functioneel. Ja, we gaan er even snel doorheen. hoor. Wat ga je doen als je hierbij klaar bent? Je zegt ja, steeds: ik heb niks. Dat nee, dat geloven klopt. gewoon niet. Dat, nee, maar dat is zo. Ik, ik ga niet morgen. Er komt niet morgen een persbericht. Hij is benoemd tot uh, directeur van de, de voorlichtingsdienst van Schex Kippenhouders of iets dergelijks. <lacht> Klinkt nee, heel sexy. Uh, ja. Hè? Ik um, kijk, het is, het is best spannend. Want ik, ik weet het nog. Ik weet wel wat ik wil doen, maar ik heb nog geen afspraken. Dus ik wil. Ik wil gaan schrijven, onder meer over journalistiek. Ik wil gaan lesgeven mm -hmm. in Nederland en daarbuiten over journalistiek. In de brede zin, dus ook over die social networks. En ik wil, bij de, ik wil organisaties die veranderen, daar wil ik ook bij zijn. Want de LMS is heel erg veranderd. Hans. En daar heb ik wel enige ervaring in. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Mooie, Mooie laatste. Ja, we moeten blijven praten, hè, die Hans. Het ja, is raar, aan het rijden. Een heel donker, zwaar geluid komt eraan. En dan neemt in intensiteit neemt dat toe. En op een gegeven moment ga je denken: dit is een monster. Dit komt eraan, dit monster. En op dat moment schik je wakker en denk je: oh, het is een goede De Betuwe-lijn komt eraan. Deze week in Caro. Goedemorgen, Nederland. Elke werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1.